Van 1 uur. Jobboord met het NOS-journaal. De man die is aangehouden op verdenking van het afpersen en bedreigen van John en Linda de Mol is waarschijnlijk geen bekende van de familie. Volgens een woordvoerder van de familie is de verdachte niet bekend bij de Mol en bij Talpa. Een 70-jarige man uit Zeist heeft bij de politie bekend dat hij dreigbrieven naar de familie stuurde. Na zijn arrestatie werd er bij hem DNA afgenomen en gisteren bleek dat er een match is met de DNA dat eerder in het onderzoek is gevonden. De familie De Mol laat weten blij en opgelucht te zijn dat de man vastzit. Nederlandse spaarders die veel geld hadden gestald bij de IJslandse bank iSafe... krijgen binnenkort een deel van het geld terug. Dat zegt de belangengroep iSaving, die een groep van zo'n 300 spaarders vertegenwoordigt. Na het faillissement van iSafe in 2008 kregen spaarders tot 100.000 euro hun spaargeld terug. Mensen die er meer dan een ton hadden staan moesten hopen... dat ze na de afwikkeling van het faillissement het resterende geld nog zouden terugkrijgen. Volgens iSaving is er goede hoop dat de rest volgend jaar wordt terugbetaald. Minister Blok voor Wonen vindt dat woningcorporaties meer geld moeten investeren in het isoleren en onderhouden van huurwoningen. Gisteren werd bekend dat het eigen vermogen van corporaties het afgelopen jaar met bijna 13 miljard is gestegen tot 45 miljard. De corporatiesector klaagde over de verhuurdersheffing, waardoor er minder geld overblijft om in huizen te investeren. Maar door te snijden in de eigen kosten is er voldoende geld voor onderhoud aan de bestaande huurwoningen, zegt Blok. De minister wil niet dat de woningcorporaties hun miljarden gaan steken in commerciële avonturen. Schaliegaswinning is niet aan de orde. Minister Kamp heeft dat gezegd voor de wekelijkse ministerraad. Deze week werd duidelijk dat een meerderheid in de Tweede Kamer voor een voorstel van GroenLinks zal stemmen om in elk geval geen schaliegas te winnen tot het einde van deze kabinetsperiode. Kamp zei dat hij bezig is met onderzoek. Pas in de tweede helft van volgend jaar besluit hij of er proefboringen gedaan worden.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 Smelten als we samen smelten, smelt iets meer, meer dan voorheer. Heel alleen ben ik geen, maar ik weet, wij zijn met ons weer. Nummer in. Ik krijg mijn moeder niet mee. Ik had het weer gewoon met Danny de Mung moeten doen, hè. Oh, ja. Christian in Cyrano de Bergerac. Nee, ik voor het net een laatste kaart. Ach, je bent gewoon jaloers.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 Boerendansers? Ja, boerendansers. Ik heb vroeger in Almelo bij de boerendansers gezeten. En daar hadden jullie deze tekst? Daar hadden wij de precies dezelfde tekst. Ik ga met me make een hoaxe barragato, oh ja, ja zo. Maar nu begrijp ik dat we de al die tijd verkeerd hebben gezongen. We hadden natuurlijk moeten zingen. Ik ga met me make een hoaxe Ja, oh, neem wie met een kumke koffie door. Oh, ja. oh god, dat accent, hè. Oh. Ja, zo. Oh ja, ja, zo. Ja, ja, oh. zo, zo. Ja. Oh, ik hou het niet meer. Hé? Eh? Ik ga al. Meen je dat? Ja, ik voel het. Ik ga. En dan ga ik met je mee. Ja. Ja, ik ga met je mee. Lieg je met me mee? Ja hoor, spulletjes maken. Over de rij. Als je eigen gelaarte kaart. Oh, Danny. Oh, moeder. Ik tel af. Ik tel wel mee. Hey, Vier, Drie. twee, oh, een, monty.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 Daaraan voorafgaand uh, natuurlijk ontzettend leuk uh, duet van uh, Herman Vinkers... samen met Brigitte Kaandorp. Ja, ik ga er niks aan doen, maar ik uh, Ik blijf gewoon fan van dat stel. Uh, ja, Brigitte Kaandorp. En, uh, is Joop er al? Uh, ja, Joop is er. Is Joop toch, Joop? Je bent er toch? Joop? Joop? Ik had geen, geen verbinding, nu weer wel. Oh, gelukkig. Oh, ja. ja. Dus, dus je bent er. Ja. was ja, gezellig. Ja. Oh. Ik had er paar problemen, maar. Uh, ik heb uh, het zweet op mijn rug gewerkt. om ja. echt bij jou in de uitzending te komen. Ja, ja, ja. Dat, nou, dat waarderen we ook. En ik hoor dat je brom ook weer terug is. Oh, man. Ik dank de heren op blote knieën. Dat wil je echt niet weten. Ja. Ja, het was. Het was Echt niet normaal. Het is, het is een beetje een, een, een, een rare zooie hè? heb ik gegeven, Want Ronnie Brouw was een brommer ja, ja. al gejat, jouw brommer ja, gejat. Ja. Uh, fietsen. Uh, nog een brommer. Maar het is Alles wat twee wielen en... hebt, dat verdwijnt. Ja. Juist. En dat, ja. Met name ook in, in uh, Nieuw Noord uh, fietsen aan de lopende band. Ja. Ja. Echt, ik wil luisteraars echt op het hart drukken. Dat ze hun tweewielers binnen zitten. Ja. Als dat niet, niet kan, zet je ze desnoods maar in je keuken. Of weet ik veel. Ja, dat doe ja. ik ook maar tegenwoordig elke avond. Zet zet ja. Ze gaan gewoon binnen mijn huiskamer om... in. Ja. ja, echt hoor. Want je bent zeer kwijt aan rijk. Ja, op. en, ja, en... Een, of, krijg ze maar weer eens terug. Of een flinke ketting er aan, ja. die ze niet door kunnen zagen ja, ik, ik heb, ja, maar ook dat kan nog geregeld worden, denk ik Ruud. Maar oh. ik, heb, ik heb nu een, een heel nieuw slot besteld. Maar ik, ik ga vanaf nu uh, gewoon de, de, de Brommer... Uh, ja, uh, elk moment dat ik thuis kom, zit ik hem in de garage. Ja. Maar doe ik dat niet overdag, maar dat, dat is logisch. Want je ja. hebt hem weer nodig, weet je wel. Ja, ja. En Het en is, ja, is, is meer werk, maar het is... Het is het wel waard hoor, want stel je voor dat hij echt niet meer teruggekomen was, dan had het me een echte pak geld gekost. Ja, nou, maar kom nog dat het niet mijn scooter is, maar hij is van de krans. Ja, ja. Ach, ik ben er ja. verantwoordelijk voor. Ja, ja, ja, ja, ja. precies. Ja. Uh, uh, wat, wat, in heer, ik niet, Dat het gisteravond, dat het telefoontje kwam, dat de politie hem gevonden had. Oh, dat, is, dat is wel mooi. En uh, ja. voor de rest, hij doet het nog wel? Niet gedemonteerd of zo? Of, uh... Nee, nee, alles doet het nog. Behalve het stuurslot. Maar ik ja. kan, als ik een beetje met die sleutel, een beetje, een beetje wring zo in dat slot, ja. dan kan ik hem starten. En ja. dat is heel belangrijk voor mij. Ja. Je, je ja. weet het, uh, slechte been. En, uh, ja. ik snap ja. het. Ach. Uh, ik denk toch dat, dat, dat, dat mensen in Zandvoort ook gewoon hun ogen, ogen vooral open moeten houden. Ja, want zo heeft uh, Joop zijn uh, scooter teruggekregen... Ja, omdat mensen inderdaad. op hebben gelet. Ja. Wat ja. de politie mij meldde, was dat, ja. of tenminste ons meldde... is dat, uh, dat iemand zag dat die scooter daar neergezet werd. En dat is echt... Heel erg achteraf, Ruud, neem dat van mij aan. Ja. Het is een zijstraatje en daar staat een heel groot pinhuisje. Ja. En achter dat pinhuisje stond hij. Ja. Ja. Als je dat niet gezien hebt, dan weet je dat niet. Nee. En het is hemelsbreed bij mij misschien 75 meter vandaan. Ja, ja. Nee. Nou, misschien moet Ronnie Brouwer ja. daar ook eens gaan kijken. Nou, die... ja, dat heb ik al. Ik heb hem al gebeld gisteren, ja. natuurlijk, uiteraard. Die ja. weet het maar nooit. Maar ja, ze zetten zo'n ding daar neer. Ja. Ja. Fietsen gooien ze in de bosjes in de, in de buurt. En die komen ja. het s'avonds ophalen gewoon. Ja. Ja. En dan uh, gaan ze het bewerken. En bij mij was het, uh, het uh, contactslot uh, niet helemaal stuk, gelukkig, want ik kan ermee rijden. Maar het stuurslot, dat, uh, dat functioneert niet goed. Ik kan moeilijk, mo iets moeilijker remmen. En ik, ach, de bochten gaan ook wat moeilijker. Ja. <coughs> maar dat wordt allemaal in orde gebracht. Oké, okay. nee, nou gelukkig maar. Goed, ja. nou, dat is in ieder geval dan uh, dat geregeld. Dus nu gaan we het nummer meer over ja. de agenda hebben, nou, want ja, dat is een... Ja. Uh... Nou ja. Nou, vertel Joop, wat heb je allemaal voor leuks van ons? Nou, het komend niet weekend, veel, Ruud, ik heb niet veel. Oh. Ik, het is natuurlijk praktische uh, pakjesavond vandaag en toch is het dan bij Café Nuf en echt denk ik een hele speciale avond met, uh, met de Jazz uh, Lounge Club en Jip Session uh, bij Café Nuf. Uh, ik heb van, uh, van Hans Uwerink heb ik een een mailtje gekregen dat ze gaan gewoon door en hij noemt het een mooie invulling voor de Sinterklaasavond. Uh, vanaf negen uur tot half één ongeveer zal uh, Arthur Huwerkenwijer samen met Richard Lems weer een x aantal gasten ontvangen. En uh, die maken er zeker een feestje van. Dat is meestal het geval namelijk. worden. Uh, je kan ook dan uh, uh, van een speciaal uh, menu genieten. Als je dat zou willen bij uh, Café Neuf. En dat begint dus om negen uur. En uh, ja, ik vind het uh, van harte aanbevelenswaardig. Het is, uh, het is goede muziek. Alleen, ik mag een keertje hopen dat er uh, uh, dat zeg ik nu heel eerlijk uit de grond van mijn hart. Dat er niet zomaar 15 saxofonisten zijn. Nee. <laughs> en, ja, dat, dat, dat, dat stoort mij wel eens. Ja. Maar ja, het is heel makkelijk meenemen natuurlijk. De ja, saxofoon. Ja, de, en het de, is het ja, risico van een, een session hebt. hè? Van, van jammen. Uh, ja. Sorry? Ik zeg dat is het risico de, van jammen. Je weet nooit wie er komt. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Ik ben dus vorige week bij een jam geweest. In, uh, in de, de, de, de kantine van uh, de Glee. Van de tennisclub. Ja. Dat, dat uh, traden de muldertjes op. En daar was ook onder andere... Uh, Ger Groenendal bij. Ja, die speelt saxofoon. Ja. Nou vind ik saxofoon, uitstekend, met name bij jazzmuziek, ja. en dan vind ik trompet wat minder gepast soort. En er was dus Eduardo, uh, uh, -pup. die was daar met zijn trompet, ja, en dan hoor ik toch liever een saxofoon. Maar goed, ja, ja. ja. Die saxofoon, ik spijt, denk en... dat Louis Armstrong in de hemel hier nu vervloekt, hoor. Oh, die draait zich om nog een keer, zeg. Louis Oe. Armstrong en, en Dizzy Gillespie, hey joh, hey joh. nou, die uh, hey ja, gaan ja. ja. met jou <laughs> spoken vanavond, Oe. spooken En wat van Miles Davis? <laughs> ja. Maar ja, oh, oh, oh. ja, dat is weer een beetje meer modernetjes. Ja. Hou ja, me je toch Maakt me helemaal niet uit. Maar ja, ik. ik ja. Ik ben een oude lul natuurlijk. Ik, denk, ik hou niet van dit... Oh ja, wij wouden oh. het niet zeggen. Nee. We ja, zeggen ja, het niet. <laughs> nee, nee, nee, nee, Ruud ook niet waarschijnlijk. Nee, ik wou het niet zeggen. Het lag op een puntje van mijn tong, maar ik denk zeg het niet. Nee, het komt er net niet uit. Nee, het kon, hij kon zich nog net inhouden. Ja, en heb je ja, nog ja, meer leuke dingen op de agenda staan? Ja, nou, ja. Ongelukkig ja, maar. Ja. Zondagavond, dan dat ja. is namelijk... Een hele speciale avond in het Amsterdam Beach Hotel op het Batesplein. Op de hoeken, nou, nou niet echt op de hoek, natuurlijk, dus kerkstad, Batesplein... maar naast, naast de snackbar. Ja. En dan is er namelijk een stand-up uh, comediansavond. Oh, wat op... leuk! Door AOT Events... Yeah. En uh, uh, dat is dan in Eppertloed, het restaurant van, van het Amsterdam Beach Hotel. En dat is, er komen echt een keur en artiesten die, die, die er gewoon lekker gaan, gaan, gaan... Ja, ik vind het altijd oude Nederland, maar je kan er gigantisch bij lachen. Yeah. Zal ik een paar namen noemen? Ja, ja doe dat wel. Ik het. denk dat het verstandig is. Um, MC Wasset, De Brabant, Steven Brunswijk. Dat is geweldig, die gozer. Die heeft een eigen kennis hartstikke goed. Dorothee de Rooij. Michael Vos. Ik, luister, ik noem namen op. Dat als je in dat, dat wereldje van de stand-up comedians bekend bent. Ja. dan ga je daar naartoe. Ja. Scholderman, Maarten Norren. Uh, Oscar Arnold en, en Ruud Smulders. Hé, hey, maar komen en, die dat, allemaal op één avond? Die komen één avond. Maar ja, stand-up comedians, dat is tien minuten hooguit, denk ik. Maar ja. meen je dat nou? Ja, een kwartiertje, oh. twintig kwartier, minuten, dan zijn ze weer weg. Snel schakelen. Ja, dan ja. komt weer de volgende. Nou, dat begint om half negen. Ja. En ja, dat wordt enigszins uh, al vrij voor vraagt maar dat is 5 euro. Nou, dus ja, dat is te verwaarlozen. Voor een avond, ja. avondje lachen. Ja, ja. En het schijnt nog eens een keertje terug te gaan komen ook. Nou, dat vind ik allemaal grandioos. Daar hou ik van Mooi initiatief. Uh, gaan, sorry? Ja, zeker, zeker, ja. Zeker, zeker. Zondagavond dus vanaf half negen... ...in het... Uh, de, de, de food restaurant... restaurant van, ...van Amsterdam Beach Hotel. Ja. En ik denk dat... Uh, ...Suzanne Jansen dat uh, echt perfect geregeld heeft komt helemaal goed, denk ik. Oké. Okay. Nou, we gaan het zien. Zondag, hè? Tijen. Zondagavond. Zondagavond? Ja. ja. Dat is het eigenlijk wat ik op dit moment heb. Ja, de, de, nogmaals, het gaat denk ik ook over... <coughs> sorry, over uh, Sinterklaasavond. Ja, ja uh, tuurlijk. Uh, de, ja, de, allemaal Sinterklaasvieren. Wat minder. Er wordt ook vaak op zaterdag uh, gevierd. Ja, tuurlijk. De, uh, ja, je weet het niet. Nee. Ja, en dan wil ik nog eventjes één, hard, uh, één, één ding breken. Uh, volgende week vrijdag. Ruud, ja. jij weet dat, uiteraard. 24 uur viniel bij Laiwan en Hardy. Het begint uh, ja, vroeg en ze hebben toestemming gekregen om de gasten die binnen zijn om 3 uur lekker, om, uh, lekker te laten zitten. Ze krijgen dus 24 uur vergunning van de gemeente. En dat vind ik nadenken. Ja Goed gedaan. Ja, ja, ja. ja zeker. Nou, het begint dus officieel 12 december om uh, 0.00 uur. Dus dat is eigenlijk al de 13e. Nou, het is ja, de zaterdag is hè? Niet, dat heb ik nog niet kunnen vinden, Ruud, om heel eerlijk te zijn. Ik weet wel dat ze, dat ze vrijdag beginnen en zaterdag eindigen. Ja, nou, ik, heb, ik weet het wel, want we hebben Ronnie in de uitzending gehad vorige week. En het begint vrijdagavond om 0.00 uur. Dus dat is eigenlijk al de dertiende. Het is al de dertiende, eigenlijk. Ja, in feite wel, in feite wel. En dus, dan stoppen ze de volgende avond om... om 24 uur. Weer. En ja. Uh, de Noppie... Ja, ja, ja grandioos initiatief. Allemaal voor, uh, um, je het? Sjöderse quest. quest, ja. ja en uh, Noppie Brouwer, of uh, Noppie Bijners, die, dus, uh, die gaat dus proberen om uh, het record 24 uur vinyl draaien te verbreken. Dus, uh, ja. nou gaat hem ja, nou, wel lukken. Ja, dat ja. denk ik wel. Ja, gaat wel lukken. Iedereen, iedereen mag zijn, zijn eigen vinylplaten meenemen. Ja. Er wordt een kleine vergroening voor gevraagd als, als een nummer gedraaid wordt komt helemaal goed. Ja, ik heb al gehoord, en dat heb ik gehoord vorige week hoor. Er is al een heel groot bot gedaan, ik geloof van 50 euro zelfs, om uh, Get Ready helemaal te draaien. <laughs> nou, dat, dat duurt 20 minuten. Ja, dat da dan schiet die noppie ja, lekker op, ik, ja. hè? Dan schiet hij lekker op. Ja, kan ik nog wel op. Dan ik nog wel op ja, bijvoorbeeld we in de Gadda da Vida, maar ja, dat kost je er wel 50 ja, euro. Ja, ja, ja. ja. ja. We dacht je van uh, Just a Poke? Ja, ook nog. Of sweet Smoke. Ja, gaat ja. ook ja, ja, ja, ja. nog. ja. Ja, ik heb hem niet meer op want ik had hem zo aangeleverd hoor. Ik kan ook nog zeggen, van ik neem de LLP de Wal mee, dan kan hij in zich heel draaien, maar dat kost hem 100 euro. Ja, nou ja, terecht. Maar dan heb je ook een beetje muziek, hè? Dan heb je ook wel muziek. Maar goed, aanstaande, dat begint dus volgende week vrijdag nacht om 0,00 uur. Dus eigenlijk al de 13e, laten we het zo zeggen. Het is dus in de nacht van vrijdag op zaterdag en de hele zaterdag. Want anders krijg je misschien dat mensen om donderdag nacht al de uh, gaan. Ja, dan mag je nou, er wel heen gaan, wel ga, maar dan is er nog geen video. Ja, maar, maar dan moet je om drie uur eruit. Ja, dan moet je om drie uur eruit. Goed. Nou, uh, Joop, bedankt. Ik wens je een fijne Sinterklaasavond. Ik hoop niet dat je de zak in gaat. Of oh, wel, want dan kan ik er spanje. Ja, ja. ja, ja, ja. Oké. Okay. Maar ik ben, bang, ik ben bang dat die pieten die zak die kunnen dragen. Nee, dat, dat redden ze ah, nooit. Dat, dat, ah, hebben ah, ze twintig pieten voor nodig, dat, dat gaat ja, niet worden. Daar ja, ja, ja, nou, ik kan er nog eentje gaan de worden. Dag. Nou, dag Joop, bedankt nee. voor je informatie en een uh, fijn ja, weekend, en, hè? En tot maandag, neem ik aan. Tot maandag. Dag. Dag. dag Joop, fijn weekend. Doei, on the number that changes every time When you think you're gonna win You think given in A strangers on your Yeah like a ball of twine on a spool that never ends. Just when I think I know her well, her emotions reveal. She's not the person that I thought I knew, but she's a complicated lady. Lee met Moody Blue en de volgende is een nieuwe Selena Gomez The hard Wants What It Wants You got me sipping on something I can't compare to nothing I've ever known, I'm hoping That after this fever I'll survive I'm all making a bit crazy Strung out, a little bit hazy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 you disappear. Selina Gomez, die is die do, the heart wants what it wants, ja, denk het wel. Zo dus is dat. Het is uh, even over half twee, één minuut over half twee alweer geweest. Ja, het gaat snel. Hè. Time flies when you're having fun. Ja, oh, uh, Zandvoort en de regio. Hier zit de regio-nieuws met Dolly Trempierik. Wauw, oh, dankjewel, Ruud. dankjewel, dankjewel. Fijne Sinterklaas, fijne Sinterklaas. Houd er rekening mee mensen, vandaag op 5 december sluit het gemeentehuis om drie uur. Ik zeg het nu voor de laatste keer hoor. Hierna zeg ik het niet meer. En het tijdelijke bouwhek van de ontwikkellocatie Postkantoor Supermarkt, de derde fase van het Louis Davids Carré, wordt de komende tijd veranderd en vervangen door een houten afscheiding met afbeeldingen. Door het optrekken van een houten schutting met afbeeldingen... zou een representatievere uitstraling gecreëerd kunnen worden. De gemeente heeft contact gezocht met de nijste ontwikkelaar van de locatie... en hebben dit overlegd. Het idee is in samenwerking met Zandvoortse ondernemers uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in het nieuwe bouwhek dat nu geplaatst wordt. Vanmorgen vond de politie in de Krukius bij toeval een hennepkwekerij... die verstopt was in een container... Omstreeks kwart voor vijf kreeg de politie melding... dat er in een groot winkelpand in de Krukiës zou worden ingebroken. Op zoek naar eventuele verdachten... liep de politie bij de Spaarneweg tegen een container aan... en in die zeecontainer bleek hennep te worden geteeld. In totaal ging het op om 167 planten. De kwekerij is direct ontmanteld. De politie nam de planten en de apparatuur... lampen, transformatoren en dergelijke in beslag... En de mogelijke eigenaresse van de kwekerij, een 69-jarige vrouw uit de Krukiërs, werd aangehouden. Onduidelijk is nog of er sprake is van diefstal van stroom en Liander stelt dus een onderzoek in. En naar aanleiding van de inbraakmelding trof de politie in de directe omgeving een 30-jarige vrouw uit Rijzenhout aan. De vrouw werd aangehouden op verdenking van inbraak in een bedrijfsband waarvan de nooddeur geopend was. Afgelopen woensdag is de nieuwe kalender voor de Deutsche Tourenwagenmasters bekendgemaakt. De zogenaamde DTM, hè? Er staan negen races op de agenda, waaronder die op het Zandvoortse Duinencircuit. Park Zandvoort is op 10, 11 en 12 juli de gastheer voor deze populaire raceklasse. Veel mensen gaan vanmiddag al vroeg de weg op... om op tijd aan het heerlijk avondje te kunnen beginnen... Dus houd er rekening mee, er worden uh, files verwacht... en dat noemen ze dan de zogenaamde pakjesavondspits. Een busje van Telecom Provider KPN is gisteravond in Haarlem verwoest door een brand. De brandweer was vrij snel ter plaatse... maar de bus moest helemaal worden gestript om het vuur te kunnen blussen. De deuren moesten eraf worden gehaald... En alle modems, routers en andere netwerkapparatuur die in de auto lagen zijn zwaar beschadigd geraakt bij de brand. Alles is uit de bus gehaald en op straat gelegd om te kunnen blussen. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting. De politie gaat op een later tijdstip onderzoek doen om de exacte toedracht te achterhalen. Meer dan 570 inwoners uit Noord-Holland met openstaande boetes of niet uitgezeten gevangenisstraffen straffen, hebben afgelopen week bezoek gehad van de politie. Tijdens deze week, onderdeel van een landelijke actie, zijn 41 personen aangehouden en is 124.000 euro aan openstaande boetes geïnd. Er was tijdens deze actie aandacht voor een actie aan het Brouwersplein in Haarlem. Betrokkenen van de bewoner hebben diverse media benaderd omdat hij buitenproportioneel zou zijn behandeld door de politie. En de politie heeft hierop gereageerd. En die reactie kunt u lezen op Reactie Politie Noord-Holland. De landelijke actie werd dit jaar voor het eerst georganiseerd. En met die actie wil de politie bereiken dat mensen die zich onttrekken aan een boete of straf deze alsnog voldoen of uitzitten. Daarnaast laat de politie met de actie zien... dat mensen die zich aan hun straf onttrekken... de dans niet zullen ontspringen. Duizenden euro's. Dat is wat een liefhebber over had... voor een exemplaar van het eerste boek ooit... waarin Zwarte Piet voorkomt. Het 26-pagina-stellende boekje werd uitgegeven in 1850... en ging gisteravond onder de hamer voor 2700 euro. Dit meldde online veilinghuis uh, Zatawiki. Het in 1850 verschenen prentenboekje Sint Nicolaas en zijn knecht is geschreven door het Amsterdamse schoolhoofd Jan Schenkman. Er zijn maar enkele exemplaren bewaard gebleven. Voor die tijd deed Sinterklaas alles alleen: van cadeaus uitdelen tot stoute kinderen in de zak stoppen. In het boek van Schenkman krijgt de Sint een zwarte knecht die pas later Zwarte Piet ging heten. De geruchten gonsten al jaren door de stad en polder. Er zouden verschillende plannen zijn voor een megawinkelcentrum op het terrein van Sugar City. En de kogel is door de kerk, Multinational Ninever heeft een vergunning aangevraagd... voor de bouw van maar liefst 130 winkels. Hier kunnen de grote merken hun koopjes kwijt. Het Spaanse familiebedrijf wil naast de 130 outletwinkels... ook een enorme ondergrondse parkeergarage bouwen onder de gehele oppervlakte van het terrein... Naast de winkels wordt er vanzelfsprekend ook een enorm restaurant gebouwd, want van winkelen krijg je natuurlijk honger. Gistermorgen, of vannacht eigenlijk om kwart voor drie, kreeg de politie melding dat er werd ingebroken in een appartementencomplex aan de Truus Overstegenstraat in Haarlem. Het complex is nog in aanbouw en is slechts ten dele bewoond. Een getuige had gezien dat een personenauto met gedoofde lichten wegreed vanaf de plaats van de inbraak. De politie trof de auto in de directe omgeving aan. In de auto zaten twee personen die werden aangehouden. Achterin het voertuig lag een aantal stoppenkasten. Verder onderzoek leverde nog een tweede personenauto aan... waarin ook stoppenkasten lagen. Bij deze auto werden nog twee verdachten aangetroffen. De vier verdachten, mannen van 21, 23 en 26 jaar oud... en een 26-jarige vrouw, allen afkomstig uit Rotterdam... Werd aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Nader onderzoek in het appartementencomplex leverde in ieder geval tien opengebroken woningen of eenheden aan. Hieruit waren de stoppenkasten dus inderdaad verwijderd. Tot zover de update van het regionale nieuws. Gaan we over naar. Weet je wat ik me afvraag? Ja, wat vraag ik jij? Heb, ik heb eigenlijk een, toch wel een, een prangende vraag, heb ik eigenlijk. Kan ik hem beantwoorden? Ja, denk het, het wel. Ik aan denk de het wel. Nee, nee ja? ik denk dat jij hem kunt beantwoorden. Ja. ja. Hoe laat gaat het gemeentehuis eigenlijk dicht? Um, ik ga dat even opzoeken. Dan kom ik later bij u terug. vind je toch ook weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, mensen, die sint die heeft toch echt wel geluk, kan je zeggen, hè? Want uh, Vanavond pakjesavond en de komende nacht is het bewolk. En een beetje regenachtig, maar gelukkig niet erg stormend. De noordwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig. En de temperatuur daalt naar waarde omstreeks de 4 graden. Nou, dat valt weer reuze mee. Morgen profiteren we van een uitloper van het Azoren hoge drukgebied. En dat zorgt voor een droge dag met, en dat zou voor het eerst zijn deze maand, geregeld zonneschijn. Het blijft droog, heel misschien in de vroege ochtend nog een bui... en er waait een matig geleidelijk weer naar zuidwest draaiende wind. De temperatuur stijgt naar 7 tot 9 graden... en dat betekent weer een hele normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Zondag heeft de bewolking de overhand en het gaat geruime tijd regenen... De zuidwest- en later-westenwind waait vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee. Windkracht 5 tot 7. En de temperatuur stijgt naar 7 tot 8 graden. Na het weekend is het uitermate wisselvallig met elke dag wel regen of enkele buien. De wind waait uit richtingen tussen zuidwest en noordwest en is duidelijk aanwezig. En de temperatuur stijgt naar zo'n 7 tot 8 graden. Alleen woensdag is het met 10 tot 11 graden nog wat zachter. En ook de nachten verlopen vorstvrij met temperaturen ruimschoots in de plus. Dit was het weerbericht. Nou, weet je dan, wel, uh, gaan, ik nou, het nou, hoe laat dat gemeentehuis gaan? Ik schat gewoon om een uur of drie, ongeveer ja, ja, zo ja, wel. Maar okay. ja. dan zeg ik het echt niet meer hoor. Drie uur. Dan ben ik er klaar mee.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 Love. Your love is peaceful like a summer's breeze School. People are people And they Got the love I need so much. And I love you. Ja, ah, dat was Jacqueline Govaars. En de, dat nummer, heette Make More Sound. Officiële hymne van Serious Request dit jaar. Tom O'Dell. All my little plans and schemes Lost like some a dream Seems like all I really was doing Waiting for you, just like little girls and boys playing with their little toys. Seems like all oh, we really. van John Lennon. Die schreef het. En Tom Modell maakte er een fantastische cover... van een mooie versie. Real Love, zo heet het liedje. Prachtig mooi, prachtig mooi, prachtig mooi. Dit komt uit uh, begin tachtiger jaren. Paul McCartney. Picking up scales and broken chords...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 En wings uit de 80 jaren kwam dit. Sommigen denken dat het een kerstliedje is, maar dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar je hoort het wel veel, veel in deze tijd. Once upon a long ago heet het. Ik kan me nog goed herinneren dat hij toen een tijd een keer in uh, Veronica's countdown was met Wessel uh, wissel van uh, hoe heet hij nog weer. Van diepe, oh ja. En. Uh, Oh ja, ik moet nog even een uh, dienstmeedeling doen. Uh, dit is uh, voorlopig even de, de, de, de laatste... Uh, jij moet even je mond houden. Zo, even stil. Uh, nee, eerder, uh, uh, vanmiddag is er geen euro-breakdown wegens omstandigheden. Dus uh, de euro-breakdown gaat niet door. En ook uh, standvoort draait door. Vanwege de Sinterklaas natuurlijk. Hè. Wij moeten ook Sinterklaas vieren. We hebben niet waar. nietwaar. ons komt hij ook langs. Uh, we, zijn, we zijn het, Klaasie ja, we zijn er <laughs> Nou, Dus ook geen zandverdrijv door de volgende deze week, maar volgende week gewoon weer wel hoor. Maakt u zich geen zorgen. Het Programma stopt echt niet. Um, dus vanmiddag, um, nou ja, het live gebeuren dat houdt om twee uur op. Ik kan er ook niks aan doen. Ja, het is niet anders. Dus uh, geen euro-breakdown wegens uh, omstandigheden en uh, de wegens Sinterklaas. Is er geen uh, CFM uh, draait door. Of Zandvoort draait door vanmiddag. Maar dat maken we volgende week weer ruim goed. Ja. Ja. Uh, wat was ik al? Oh, ja. Even wachten hoor. Even, even, wat, even wat doen hier. Zo. Uh, uh, uh, so. Want ik heb nog één mooi liedje voor u. Dat is een prachtige ballad. Ik like to introduce you to a ballad. Oh, het is Redding? Song that what we call soul. Ja, en dat is het. Live in London. En is Dat we is de laatste voor vandaag. Het is een live versie. En die is mooi. Ik heb er vier jaar Ik four years? En de zong gaat long to stop Come up heavy to me I've been loving you A teeny bit too long And I don't want to stop now no. You men have been so wonderful. I can't stop now. Doen, dames en heren. Het is gewoon tijd. Ja, het is gewoon tijd. Dus, uh, het was een beetje een teaser, zeg maar. Want aanstaande maandag, dan uh, zijn we er weer, natuurlijk. En dan ga ik een 3-in-1 doen van dat fantastische album uh, Autos Redding Live in Europe. Dus, Krijgt maandag, krijgt u hem helemaal hoor. Echt waar, dat belooft. Ik beloof het. <laughs> voor nu, fijne Sinterklaasavond. Ik had nog een Sinterklaas liedje klaar, maar daar heb ik ook al geen tijd meer voor. Uh. Ach, het is allemaal triest, triest, triest. Ja, ja, ja, ja, ja. Dolly, jammer, jij jammer, bedankt jammer. voor je invalbeurt vandaag. Eh, eh, ja, ja je. Ik heel zie graag je gedaan. Ik zie je volgende week weer, hè. Ja, en allemaal een hele fijne Sinterklaas. Ja, dag Sinterklaasje. Dag, dag, dag, dag. dag, dag, dag, dag, dag, dag.